Kapitein Marco Kroon denkt dat hij het slachtoffer is van een bewuste beschadigingsactie. De beschuldiging van wapen- en drugshandel zou van mensen komen die hem ook al sinds mei anoniem bedreigen. Kroon en zijn vriendin zijn gisteren door de politie gehoord. Kroon ontkent dat hij betrokken is bij wapen- en drugshandel. Hij zegt dat er een verband is met anonieme dreigbrieven die hij ontving na zijn onderscheiding met de militaire Willemsorde in mei. Daarin stond onder meer, we krijgen je nog en van Hero to Zero. Kroon denkt dat de daders in Den Bos en omgeving moeten worden gezocht. Hij zal de briefjes aan het OM geven en hij hoopt dat justitie daarna van vervolging afziet. Op de website van tv-zender Eredivisie Live zijn wekenlang naam en adresgegevens van gebruikers te vinden geweest. De zender had actiecodes uitgedeeld aan medewerkers van bedrijven en bezoekers van het nieuwe voetbalmuseum Voetbal Experience in Middelburg. Die konden op de website van de zender worden ingevuld, waarna gratis naar een live wedstrijd kon worden gekeken. Op verschillende internetfora was bekend dat de codes gemakkelijk konden worden geraden. Als die werden ingevuld waren niet alleen wedstrijdbeelden te zien, maar ook de adresgegevens van de gebruikers, zag NOS Headlines. Eredivisie Live heeft de actiesite vanmiddag uit de lucht gehaald. Dinsdagavond moet het systeem weer werken. Dan wordt er weer gevoetbald in de Eredivisie. Egypte heeft het toernooi om de Afrika-cup gewonnen. Tegenstander Ghana werd in Angola, waar het toernooi werd gespeeld, met 1-0 verslagen. Het doelpunt van de Egyptenaren viel in de 84ste minuut. Egypte won het toernooi voor de derde keer op rij. Een record. Daarnaast was het de zevende keer dat Egypte de Afrika-cup won. En ook dat is nog nooit eerder gebeurd. Het weer, vooral in het noorden, valt de winterse bui. In de nacht kan het ook aan de rest van het land gaan sneeuwen. Het vriest dan licht. En ook morgenochtend kan er sneeuw zijn. Dit was het... Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al twintig jaar live. CFM. The blue Een hele goede avond. Ja, ik moest even wat stoeien met de en de kropjes. En daar zijn we dan. Mijn naam is Ben Oveugen en een hele goede avond, dames en heren. Nogmaals bij het programma Tap Zappie. En wat is Tap Zappie? is een twee durend New Age Radio muziekprogramma. En, um, en als je denkt, ja, hoe kom ik dat allemaal te weten? Want een muziekstukje bevalt me toch wel erg goed en... Uh, daar zou ik wel eens wat meer over weten. Nou, dat kan via www.zfmzandvoort.nl En dan ga je naar programmainfo en dan vind je de playlist van Tap Zappi. We zijn begonnen, net zoals vorige week, met Sunset Drumming, Dancing, Dwelling and Dreaming eh, van Steen Rahoker van het label eh, Felix Muziek. En we gaan verder met dit label met Fair and Meadow Music for. Celtic Arms van Helene Davis en Kim Scott-By. Veel plezier in dit programma DepSabbi. Mm-hmm. It Just a memory Ja, onmiskenbaar. Hier was uh, zijn fluitje te horen. Dat hele kleine fluitje met die hele hoge tonen. Like the wind in the trees. Van het label New Earth Records. Via ojo.nl tot ons gekomen. En we gaan afsluiten met uh, een cd. Die draait al een paar minuten. En dat kan ook makkelijk. Want uh, dat duurt 1 uh, uur en 8 minuten. Dus uh, ik heb hem erin gedaan. En ik. Ik ben hem gewoon, gewoon lekker af laten spelen. Link of Restfulness van Sambudi Prem van het label Phoenix Muziek. Graag tot straks naar de andere kant van het nieuws voor nog een uurtje. En Depp Zeppi. Graag tot straks. Dag.